Een hele goede vrijdag luisteraars. Welkom bij Wattoren Sport. Ik geef even snel ter introductie het woord aan Henny Ruckert. Zij technicus Joel Duif die ons vandaag weer technisch bijstaat en probeert allerlei snoertjes overal in te krijgen. Het is een hele spannende ochtend, want we hebben een bijzondere gast. We hebben Leon de Graaf de gast. En van Leon wist ik nooit iets, behalve dan dat hij aardig van voetballen op deze leeftijd. Maar hij schijnt een heel bekend muzikus te zijn. En daar gaan we zo ook mee beginnen. Verder hebben we Hans Wolf. Dat is de voorzitter van de organisatie die het wielrennen 2019... het Europees Kampioenschap naar Zandvoort gaat halen. En we hebben over wielrennen gesproken. Natuurlijk Ron Smit, die net terug is van het wereldkampioenschap in Oostenrijk. En ons daarover gaat vertellen. Maar inmiddels is het zo dat dit programma wellicht binnenkort stopt. Want de Belgen hebben ons aangeboden om het programma helemaal over te nemen... En nou dat voetbal van gisteravond mannen, ik ben echt in staat om te emigreren hoor. Hoe is het met jullie? Waar ja, naartoe dan? Ja, naar België natuurlijk. Nou, die vloer toch ook? Ja, dat is waar. Een zware avond was dit Henny. Oh oh oh oh. Ja. Jij houdt niet van voetbalronden. Nee, ik zit uh, weer in te kijken. De ronde van uh, Spanje. Mooi. Heel spannend, heel mooi. wedstrijd. Mooi hè? Oh, ja, die die vroemen, schitterend. Schitterend. Cantana. Oké, okay, nou we gaan uh, beginnen met wat ik u beloofd heb. Leon de Graaf. It would be She came riding Come up from Albuquerque, where a life had been a lie, and Pittsburgh, she. Wacht, beroemde gast hier in de studio bij uh, ZFM Zandvoort. En hij nam ons vanmorgen vroeg al helemaal mee naar Pittsburgh. Albuquerque. Albuquerque. Albuquerque. Hé, daar ligt het, Leon. Wat zeg je? Het ligt in Albuquerque. Nee, nee, nee. Dit, de, de, de strekking is: uh, zij komt ja, uit Albuquerque. Oké. Okay. En, uh, en, en ze, hij wil gaan wonen in Pittsburgh, maar Pittsburgh, Eigenwijs, Pittsburgh is een hele vieze, vieze <laughs> rokerige, vieze stad. Oké. Okay. Dus dat wil zij niet, dus ja. ze vertrekken. Ze vertrekken naar uh, Albuquerque. Oké, okay, nou, we zullen er alles aan doen, luisteraars... om uh, het keyboard van uh, Leon de Graaf... want daar hebben we het over... om dat aangesloten te krijgen. En uh, uh, als dat lukt, dan gaat hij hier ook nog live zingen straks. Dat zou hartstikke leuk ja, zijn. Dat zou we, gaan leuk zijn. De, we gaan er straks verder over praten... want ik heb gehoord dat ook Boudewijn de Groot hiermee te maken heeft. Boudewijn. Komt ja. zo meteen allemaal aan de orde. Want we hebben aan de andere kant van het land... helemaal in Veendam... de grote wafman, André Jansen. André, goedemorgen. Ik hoor je niet, maar je bent er wel, hè? Ik denk dat, uh, dat er iets mis is met de verbinding, uh, Henny. Nee, want... Hebben we de telefoonrekening niet betaald? Weet <laughs> je er nog, André? Nee, dan gaan we opnieuw bellen, luisteraars. Dan kunnen we in, ondertussen even met Leon doorgaan. Boudewijn de Groot heeft ermee te maken. Vertel. Ja, ik, uh, ik heb me ooit, trouwens niet zelf, maar mijn vrouw heeft me ingeschreven voor een... Een, een talentenjacht. Zo ging dat vroeger. was in, in Meeres, in Warmond. En daar zat Boudewijn in de jury. En ik kwam rondes verder, rondes verder. Ik speelde materiaal van Don McLean, Elton John. En, uh, en ik kwam in de finale. <coughs> ik word er schor van. En uh, toen zei hij, ik vind het leuk, maar je moet wel een, uh, een eigen nummer dan schrijven. En dat voor die finale is belangrijk. Dus toen ben ik met mijn, uh, mijn Engelse vriend... Al een Parfit ben ik uh, gaan schrijven, en dat is dan in uh, geworden. Het wordt nog steeds. En, ook bijvoorbeeld langs de lijn gedraaid. Ja, he? klopt, ja. klopt. Het is, duikt nog steeds op in, in hitprogramma's. In, in die programma's van Eendagsvliegen. Want oh. ik ben natuurlijk het supervoorbeeld van een Eendagsvlieg. Eén hit, ben ik erna, daarna nooit meer. Dus dat hoor je ook, dat hoor je ook steeds. Dus ik kom nog steeds terug, ja. Ik wist het niet, wij voetballen samen. Ja. Het was gewoon uh, een ongelooflijk genoegen... toen uh, Charles Duijf, onze technicus, mij vertelde... dat jij zo beroemd uit was. Ja, wist ik helemaal niet. Ja, ja, beroemd, nee, niet beroemd. Maar oh. het, het, in, de, in de business uh, is het nog steeds bekend, inderdaad. de Graaf, de zegt nog steeds... oh ja, hoe heet dat ook weer? Ja. Pittsburgh, ja. Maar ben je nu een man in bonus? Uh, nee, daar niet van. Nee, nee. Daar niet van. Nee, nee. nee, hoor, ik heb altijd gespeeld. Echt, echt muzikant. Ben ik nog eigenlijk niet heel veel meer, maar ik, uh, als men mij graag wil hebben voor een feestje, dan ben ik er nog steeds. En dan uh, speel ik gewoon een breed repertoire van pop tot zuid amerikaans tot licht klassiek, tot Nederland. He, heb je ook een internetsite? Uh, nee, heb, ik niet, heb oh, ik niet. Want ja, anders konden de luisteraars misschien uh, via die internetsite jouw contacten. Mijn boeken, ja. Nee, ja. Nee, nee. <laughs> maar oh, goed idee. Je, je mag wel even je nummer geven hoor. Ja, nou ja, nou. ja, gaan we, nee, gaan we, gaan ik, we zo ja, nog wel even doen. Ik draai nu echt op, op de oude contacten en het is mooi, het is okay. mooi. Maar ik heb heel veel, heel veel opgetreden, Leuk. dus uh, altijd muzikaal bezig geweest. Inmiddels ook uh, André aan de telefoon, uh, Henny. Hoi goed? André. Hoi, goedemorgen. Je bent heel zacht, dus ik moet je wat harder zetten, maar je ja. bent er in ieder geval weer. Hoe is het in Veldam? Ja. Nou, het is uh, aardig uh, weer. Het hele spul is weer naar school. En uh, ja, ik zit te waffen. Te waffen? Maar dan zit je dag en nacht, geloof ik, hè? Nou, het is, uh, ja, het is, het is natuurlijk bijna 14.000 mensen... die dat dagelijks hun sportplezier uh, uh, voor een deel vandaan halen... en genieten van de wielersport. En ik probeer uh, alle informatie uit de hele wereld... betreffende het racen op, een, op twee wielen op een fiets alle informatie aan de mensen te door te geven van gisteren, van vandaag... en zelfs hebben we het nu over de toekomst. Ja. En dat gebeurt allemaal op WAF, dat is op Facebook. Iedereen kan daar naar kijken, WAF a f intikken... en dan ja. krijgt u alles over het fietsen. Maar ook ja. de beelden van bijvoorbeeld de Vuelta. En die Vuelta is fantastisch, hè? Ja. En ik heb het geluk dat ik een goede vriend heb die vanuit Rusland met Engels commentaar de beste beelden stuurt in HD. En die mag ik delen elke dag op WAF. Superman. En ja. En uh, je hebt dus de hele wedstrijd, die kun je gewoon, wanneer het jou uitkomt, eventjes bekijken. Ja. Of delen daarvan met de hele uitslag erbij elke dag. En dat uh, heb ik dus exclusief. En dat is, uh, ja, de, de, mensen willen graag, hè, mopperen vaak, van... Hé, hey, waarom zendt de NOS dit of dat niet uit? Maar ja, de NOS kan ook niet alles uitzenden. En uh, als er maar een klein publiek voor is, dat is ook best begrijpelijk. Maar gelukkig op uh, WAF kunnen we de mensen... Uh, Bijna alle wedstrijden bieden. Maar je wou dan niet zeggen dat er een klein publiek voor wielrennen is? Uh, ja, nou niet zo groot als andere sporten. Nou. Mensen die houden hier van rondjes schaatsen en zo. En er is een, een groter publiek voor. Nou, gisteravond kijkt niemand meer naar voetbal, hoor. Oh, ik was de voetbal dan? Oh, jammer, <laughs> ik was bij voetbal, was ze echt voetballen. De ja, GVV zeker. 16, ja, 16-jarige. <laughs> dat is daar spetteren de, de vonken van af. Leuk man. Ja. Even, laten we even naar de naar de Voelta gaan. Wat ja. een mooie wedstrijd. Prachtig. Ja. ja, maar ze hebben ook wel, de organisatie heeft, kijk in het begin was het natuurlijk jammer dat Kruiswijk tegen dat paaltje aanreed, het was het foutje, maar voor de rest hebben ze het parcours uitstekend verzorgd, ze hebben hele uh, verkeersdrempels weggehaald en, en vluchtheuvels aan alle kanten en uh, de organisatie heeft zich uitstekend gekweten, ook van de finishes op waar de Guardia Civil uh, de meelopende, ik noem ze altijd de boekhouders in hun tutu, tegenhoud hè? en uh, dat, dat ze de renners niet lastig vallen, hè? want die mensen die staan daar aan de kant urenlang te wachten, die raken langzamerhand in een soort euforie daarbij ook nog geholpen door wat alcohol en dan komen de renners eraan en er is een hoop lawaai met al die klaksons en zo, helikopter erboven, ja dan raken ze allemaal in extase en dan gaan ze in hun tutu meehollen, sommigen dragen zelfs dat niet. Nee, ik heb het gezien <lacht> Ja, maar ja, je ziet het, in Amerika is het een, een soort hype om in allerlei vreemde kleding, ook met die wedstrijden in de klimmen, waar de renners langzaam rijden, mee te gaan hollen. En het aardige is dat ook de cameraman achter op de motor zich voornamelijk daarop concentreert en de nee, wielrenners volkomen vergeet. En dat, uh, ja, daar, moet, daar is enige bijsturing bij nodig en dat doen wij ook waf Fanny. Ja, hoe voor je geesting trouwens? Nou ja, hij heeft een etappetje, hij is uh, tweede geworden. Dat nou, was He. mooi. De hele wedstrijd gespaard en ja. uh, geprobeerd te winnen door vroeg te demereren op die heuvel. Maar dat ging niet hard genoeg, dus hij werd uh, tweede. Ja. En daar is de hele koers op gericht. De volgende dag werd hij 103. Ja. Dus uh, het, het, het, nauwelijks non-zwaardig. <laughs> nou, maar hij zit in ieder geval weer terug aan het komen. Ja, dat hoop ik voor de jongen. Ja. Wat heb je voor en, nieuws? Uh, wat heb ik voor nieuws? Men is uh, Quintana, zowel als Contador, die beginnen natuurlijk nu te roepen: van ja, moet je horen. Froome laat zich op zijn gemakkie terugzakken. Hè, blijft zijn eigen tempo rijden. Met al zijn meters: zijn hartslagmeters, zijn omslagmeter, zijn meter. Uh, weet hij precies gecomputeriseerd hoe de stand is van zijn uh, lichaam en zijn zuurstofopname. En uh, houdt dan een beetje in en laat ze rustig rijden. Ja. En in de laatste kilometer wordt het vaak, in, vooral in deze Vuelta, erg stijl. En komt hij op zijn gemak hier terug. Ja. En ze zeggen, ja, als die meters er allemaal zijn, ja, dan kunnen we net zo goed op onze tax gaan zitten in een uh, sportcentrum. Voor het raam, met op een fiets zonder wielen. En dan wie de hoogste wattage trapt, die heeft de wedstrijd gewonnen. Ja. En ergens hebben ze er wel een beetje gelijk aan. Want ik verbaas me er zeer sterk over dat dat allemaal maar mag. Ja. We hebben in de studio een aantal befaamde gasten. We hebben Ron Smit, die is net terug van het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Waar hij het weer... Ron. <laughs> Hallo Ron, André. Waar hij het weer Hallo. goed deed hè. En we hebben Hans Wolf, en Hans Wolf is voorzitter geworden van het organiserend comité voor het EK 2019 Zandvoort. Hoe vind je dat? Oh, nou dat is uh, hartstikke fijn voor Hans Wolf, en ik hoop dat het uh, allemaal gaat lukken. Jawel, Hans kennende lukt dat zeker. <laughs> Ja, helaas kan ik er de eerste bijeenkomst niet bij zijn. Aha. En uh, ja, uh, bij deze, maar uh, ja, ik hoop in de toekomst een stukje bijdrage te kunnen leveren en dan uh, voornamelijk via het, het publicitaire gebeuren. En uh, ik heb begrepen dat Dick nu wel naar Frankrijk toe gaat, naar dit kampioenschap. Naar Plumelec. Ik, ja, mm -hmm. Plumelec is het geworden. Ja. Nou, ik vind het een heel goed idee om het wielrennen te diversificeren. Om er een breder spektakel van te maken. Betrek de strandrace erbij. Ja, doen we. Dat is natuurlijk voor Zandvoort ideaal. Ja, doen we. Gewoon tussendoor in de zomer een koers maken. En een strandrace erbij. Want daar kun je een wereldwijd circuit van maken. En dan heb je de A... ...locaties wereldwijd, dat is dan bijvoorbeeld uh, Santa Monica Beach in Los Angeles... ...en dat is uh, Acapulco, dat is Hawaii en dat is Zandvoort. Ik wil wel ja. dat de mensen even weten dat jij instrument bent geweest... ...dat dat hier allemaal aan de gang is gegaan, hè? Jij bent de man ja, die het startte. Ja, ja. En dat, dat wil ik graag blijven, hè? Ik reed altijd met de lange krenks uh, van uh, Roy Schuiten op mijn fiets... ...75 mm. En dat noemen ze in de sportbal manivellen. Oftewel een hevel en dat wil ik graag zijn, een hevel en dan zorgen dat de rest, hup, op gang komt. En Dat gaat wel lukken. Dankjewel voor alles. Dag André. Dag. Nou dan tijd voor een stukje muziek en omdat Leon hier is wil ik hem kennis laten maken natuurlijk met Sven en dat doen we straks met een speciaal nummer. Leon, en dit is uh, mijn zoon Sven met zijn versie van Waterkant van Marco Borsato. Kijk. Het is vervelend dat ik mijn twee koptelefoon heb. Je kan niet een, een beetje geluid erbij zijn. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle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 Dat bezit wat ons verzwaarde, zou toch verdwijnen met de tijd. Het wat overblijft zijn we. De...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 alles wat ik nodig heb, ben jij. Lekker nummertje van Sven Davis. Dat was altijd... Uh... Ja, we gaan hem straks nog een keer draaien. Want het is toch een jongen die landelijke aandacht verdient. En zich steeds meer profileert. Over profileren gesproken, dat doet ook Ron Smit. Onze Zandvoortse wielrenner. Die net terug is uit Oostenrijk. Ron trekt de microfoon even bij je. Want ik wil horen hoe dat geweest is. Ja, het was, het was weer een hele leuke week. Het was ontzettend warm. Ik moest de wedstrijden rijden in 32 graden. Het is niet mijn hobby. Dan lig ik liever op strand. Ja. <lacht> uh. Ja, ik, ik kwam zaterdagsmorgens Morgens kwam ik om acht uur kwam ik aan. Want we gingen s'nachts rijden in verband met uh, files in Duitsland. Er zijn heel veel opbrekingen. En uh, toen heb ik meteen een wedstrijd bij een jongere categorie gereden om er lekker in te komen. Het ging niet zo goed, want ik werd om negen minuten gereden. Maar dat was alleen voor de training. Maar dinsdags reed ik een wedstrijd voor de Wereldbeker. En dat ging bijzonder goed. Ik kon in de eerste klim werd ik er werd ik meteen afgereden, maar ik kon niet in de afdaling terugkomen. En in de tweede beklimming nou, kon ik zwaar bijblijven. En uh, ja, nou, ik bijblijven. En uh, ja, toen werd het een sprint van twintig uh, mensen. Toen deed ik weer iets verkeerd. Ik kwam helemaal verkeerd uit in de laatste, de laatste bocht. Maar dan werd ik nog zesde. Ik, reed, ik kwam te vroeg op kop. Ik kwam 500 meter van tevoren. Ik kwam, zat ik al op kop en dan gingen ze, gingen ze allemaal naar me zitten kijken. Niemand wilde natuurlijk uh, overnemen. Nee, want iedereen kent sprintetje rond ja, ja, ja, ja, daarom gaan ze in die klim gaan ze zo hard rijden... dat ze mij eraf willen rijden natuurlijk. Ja. En het lukte het in die eerste wedstrijd het lukte dat niet. Maar dat je bijblijf is mooi natuurlijk. Ja, ja, dat was weer opsteken voor de volgende wedstrijd. Dan moest ik, donderdags moest ik weer de tweede wedstrijd rijden... En uh, er was een wedstrijd over 80 kilometer, twee ronden. Die staat daar in Sint-Johan. Toen, uh, de eerste klim ging heel goed. De tweede klim ging ook goed. De derde klim ging ook goed. En dan kreeg je de vierde klim, was een klim van 4 uh, kilometer met 10 procent. En het ging, tot de helft ging het ontzettend goed. En ze zaten dan te kijken. Toen uh, dachten ze, oh hij zit er nog bij. Hij zit er nog bij. <laughs> en toen zag ik een, een Rus. Ja, die ging zo hard, die ging zo op kop, kop rijden met een Zwitser. Ja, die reden behoorlijk hard door. En ja, dan zie je ze zo weg van je wegrijden. Ik moet terugschakelen, tandje terugschakelen. En hun schakelen tandje bij. Als Russen, als Russen zo hard gaan, heb ik altijd mijn vraagtekens. Ja, ja. Ik, ik, nou ja, ik, ik zou het niet weten. Ik ben er niet bij. en Ik denk op die leeftijd niet. Maar ja. ik, ik las wel uh, van een week dat er iemand was gesnapt. Die uh, een elektrische fiets reed daar. Ja, ja, ja die reed een elektrische fiets. Ja. En niemand die het zag. En ja, nee, hij is, uh, hij is, uh, hij is gesnapt. Dus ja, ja. hij werd meteen eruit gegooid. En ik kreeg meteen een schorsing uh, van. Uh, ja. Ik weet niet hoeveel. Uh, dat hij... moet wel veel zijn, hè? Dat ja, ja. over, over senioren. Ja, ja, dit, dit, dit was in een wedstrijd voor 60 Plus. Maar dan geef je met 60 Plus, je een motortje Dan zet je een motortje op je fiets. Ja, ja, ja. ja maar ja, weet je het is? Dit, dit zijn natuurlijk allemaal klimmen daar. En je kan net, dat heb ik ook, je kan net die klim niet bijhouden. Dan rijdt er zo'n groepje van zeven man weg. En, en als je zo'n motortje hebt. Dat ja. kan ik misschien net ja. wel bijhouden. Maar ja, dat is met alles natuurlijk zo. Uh, ja, ik heb niet zo'n motortje, jammer genoeg, in mijn fiets. Maar... Nou, jammer genoeg, dat doe je toch niet, Rob. Nee, nee, nee, nee. Maar ja, goed. Hey, hey, maar... Vergelijkt die berg daar in Saint-Joan uh, met, met de cols in Frankrijk bijvoorbeeld. Nou, nee, die kun je niet met de kool. Het is, is geen kool. Het, oh, het is, is wel een, pu een puist, hoor. Het is een puist van ja, maar het zijn kleine plateaujes. Je kunt het vergelijken met, met zeg maar vijf kopjes van bloemendaal zeg maar boven of zes kopjes ja, ja, ja. van bloemendaal boven op elkaar. En dat is ja, dat gaat op de helft gaat het toch in je benen zitten. Ja. ja. Ik, ik heb al getraind natuurlijk op de kopje van bloemendaal, maar dat is net te kort natuurlijk om die lange klim te doen. Ja. Maar ik heb er wel veel baat bij gehad. En wanneer volgend jaar weer? Uh, dat weet ik nog niet. Ik, uh, ik kijk niet zo ver vooruit. Want wat rij je nu dagelijks? Je rijdt nog ik, ontzettend veel, hè? Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, nou, maandag ben ik bezig te trainen naar Bergen, naar een vriend van mij. Dinsdag heb ik een wedstrijd gereden in Spaanwouden. Bij de kampioen, dus mijn wielenklop. Maar dan ga ik op de fiets heen en de fiets terug. Dan rij je 80 kilometer. Een wedstrijdje werd ik weer tweede. Ja. Yeah. En uh, woensdag reed ik een wedstrijd in Sloten. Als een competitiewedstrijd ga ik ook op de fiets heen. werd ik weer tweede. En uh, ja, zo rijk. En zaterdag rijk ik in de ronde van in de wieleronde van uh, En zondag rijd ik in de wielerronde van Uithoorn. Zijn ze in, zijn ze blij als je komt? Ja hoor. Nou je wedstrijd uh, Ja, met jij mijn klasse van 60 plus. En bij de wereldkampioenschap he, mocht ik rijden bij de 65-plus klasse. Doe maar. Ja, dat, is, nou, dat scheelde wel een stuk. Wat ja? want hoe, ja, oud ben je, hoe oud ben 65 jij? 65 jaar. Ja, <laughs> maar, uh, ja, maar ik voel mij goed en je blijft er jong bij. Ja, je ziet, en, ja maar, en, maar je, je ziet er ook fantastisch uit. je ziet er ook moet je doen. Ja. Ja. Moet je luisteren, je had 66 kunnen zijn, maar je bent een jaar ziek geweest, dat was toch? <laughs> ja, ja, ja bij jaar heb ik ben verleden jaar en heb natuurlijk een heel pechjaar gehad. En daar fiets ik zoveel. Ja. Ik pak voor de, alles voor, ik voor de mensen die het weten, jij hebt een, uh, een prachtige wielencarrière gehad. Het heeft niet veel gescheeld of je was uh, prof geweest bij TI Rally, bij Peter Post. Want er gebeurde iets. Je reed met Gerry, geloof ik, hè? Nee, ik reed met uh, Fris Pira, reed een, een driedaagse in uh, Ahoy. Dat was een afsplitsing van een zesdaagse. en Dat het, was voor amateurs. En uh, Frits Piraar is later een heel goede profielrenner geworden. Nogal, ja. ja. En, uh, nou ja, we reden goed, maar we gingen onze wedstrijdjes uitzoeken. Want we moesten de hele avond in die baan. En ja, je hebt afvalwedstrijden, dani wedstrijden. En toen zag ik twee hele mooie fietsen staan. En ik zeg tegen Frits, ik zeg, nou, dat is een mooie wedstrijd voor ons. Maar dus pakken we die twee fietsen en dan houden we de wedstrijd ervoor. Houden we ons een beetje in. Dan dat waren de prijzen. Ja, dat waren, waren, waren, waren, waren goede prijzen. En... Uh, nou, zodoende. Wij, maar dat was zo'n koppel-afvalkoers. Dus je moest met z'n twee ja. elkaar aflossen. En dan viel er om de vijf ronden uh, de laatste viel af. Ja. Dus dat is al een beetje. En dat is altijd mijn, mijn goede sterke punt. Ik kan goed in positie rijden, een beetje linken. Dat je niet op kop komt, maar wel nee. ertussen blijft zitten. Juist. En uh, afijn dat ging goed, maar Frits had andere gedachten. Die zegt, weet je wat, we demereren meteen. Dan zijn we uit de drang, want Frits kon er niet zo goed tegen de tussenrijden. <kwijder> dus we demereerden, maar we gingen zo hard, we pakten een ronde voorsprong. En uh, nou ja, we zitten ertussen nog steeds. En ik bleef over met een ander koppel, Gerrie van Gerven en Hans Koot. En ik denk, ja, we hebben een ronde voorsprong, we hebben gewonnen. Dus ik sprint eigenlijk niet. Dus je komt terug bij die fairness en er stond Peter Post als wedstrijdleider. Want die was de wedstrijdleider mm -hmm. daar. En die zegt tegen mij, wat kom je doen? Ik zeg: ja, we moeten luisteren, we hebben gewonnen. En ik zei, gewonnen? Je hebt helemaal niet gewonnen. Ik zeg, we hadden toch een ronde voorsprong? Hij zei, ja, maar dat telt niet. Ik zeg, wie maakt het uit? Hij zegt, ik, want ik ben wedstrijdleider. Weet je, je weet hoe autoritair die was, die ja. Peter Post. Ja, en ik werd, ja, ik was in de heets van de strijd natuurlijk. En ik was, dus zo boos werd ik. Ja. ik denk, nou, dus ik gaf hem een knal. <lacht> <lacht> maar ja, er staan natuurlijk allemaal journalisten en fotografen... staan daar natuurlijk bij die finish, En die maken er natuurlijk weer foto van. En, ja, en dat was... Ja. En een tijdje daarvoor had ik met Peter Bondhuis en met andere mensen... Nou, was het al een beetje, met Gerry maar het was mijn trainingsmaatje altijd in die ja. tijd. Ja, een beetje, nou, Ron kon ook wel een beetje bij die ploeg uh, komen... Dus ja, dat ging toen niet hoor. Nee, nee. Toen kon ik wel met een andere vlucht ploeg komen. Je naam komen. was gevestigd. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, die Peter. Nou, later heb ik het wel met hem uitgesproken, hoor. Maar, en hij vond al dat ik talent had, maar dat ik het niet, uh, niet te gelden gemaakt heb. Maar ik heb het leuk gehad, allemaal. Ja, het nou ja, was nog steeds is. fantastisch. Dus... Uh, Oké, okay. nou de volgende plaat is voor jou. Welke is het, Jo? Nou, ik had iets van Herman van Veen staan, Maar uh, luisteraars, u bent nu luistertuigen dat wij er alles aan doen... om het geluid van Leon de Graaf op, op de zender te krijgen. Leon, speel eens even wat op je toetsen als je maar wil. Dan moet hij in de phones, uh, even, <laughs> even een technische opmerking. Op ja. in de out. Ja, Doet hij wat? Nee. Doet niks. Nog steeds niks? In de phones misschien? Ach, wat een ellende is er toch op de wereld. We gaan het oh. nog een keer proberen. Nee. nee hoor, nee. Okay. Nou, ja, uh, nee, nee. En, maar staat je koptelefoon ingang ook uh, of uitgang ook open, zeg maar? Dat die, dat die... Ja, die, is, die is altijd open. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan, we geven het nog niet op. We gaan straks nog weer even verder zoeken, luisteraars. Okay. Dus wat dat betreft, uh, eerst maar een stukje muziek van Herman van Veen. En dat is bijna ook een vaste keuze van jou heen, niet hoor? Ja, ja, ja, ja, absoluut, geweldig.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 van moed en hoop, die boeken doet verspreiden, Jan Kampert en van Randwijk Anne Fran. Zou dan het goede, schone, ware nog bestaan, als het net even anders was geweest? Ja, als het allemaal net even anders was gegaan, ook met het Nederlands zelf al gisteren... <laughs> dan, dan hadden we misschien in een juist stemming verkeerd wat betreft het voetballen gisteravond. Maar we, we hebben er meer een depressie in overgehouden, toch Henning? Ik wel in ieder geval. Ja. Ik ben er doodziek van. Ja, ja. En ik was echt van plan om te emigreren naar België. Maar nu komt Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl binnen... En die brengt weer de hele boel aan het lachen. En die, nou, dat doet me dus een beetje vergeten wat er gisteravond gebeurd is. Maar het was vreselijk, Martijn. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Uh, Allereerst blij dat ik je uh, uh, laat lachen. <laughs> uh, ja, goed verder. Uh, gisteravond. Ja, je wordt er toch niet goed van. Het is zo armoedig. Het is niet eens leuk om te kijken. En dan zeggen ze wel dat de spelers geen last hadden van alle uh, rotzooi die het binnen de mond is. Maar dat hebben ze natuurlijk wel. Ja, het, het neemt altijd een plek uh, um, uh, in je achterhoofd en uh, neemt het in. En um, ja, goed, ik denk dat het heel moeilijk is om, uh, om uh, als jij, uh, de, heel veel mensen die kijken, heel veel, heel veel spelers kijken natuurlijk op negen, tegen jongens als Van Basten en, en Gullit. Ik bedoel, die hebben alles gewonnen wat er te winnen uh, valt. Mm -hmm. Ja, en ook dat gaat natuurlijk op dit moment gewoon helemaal fout. Ja. Dus uh, ja, hoe nu, hoe nu verder? Um, ik persoonlijk ben er blij mee dat, uh, dat uh, er bij de KVB nu het een en ander um, op papier schijnt te gaan veranderen. Um, al uh, de opvolger van die Bert van oost uh, dat is natuurlijk een, uh, um, ja, iemand die er exact hetzelfde over denkt. Hè. Ja. Maar um, ja, ik, het is gewoon nu tijd voor een frisse wind. Secretaris-generaal maakt hij zichzelf. Lekker is dat, hè? Als je, je jezelf kunt benoemen. Kon ik dat ook maar. <laughs> ja, dat is toch werkelijk. En, en Hans van Breukelen, de nieuwe technische directeur, die gaat zitten liegen. Ja, ja het klopt niet. Het klopt niet. Nou ja, goed, we zijn natuurlijk al nu een, een, een, een geruime tijd aan het, aan het mopperen op, op, op de bond. En dan niet alleen over het betaalde voetbal, maar ook over het amateurvoetbal. Ik bedoel, daar hebben wij het zelf ook regelmatig ja. over gehad. Ja. Ja, want Jelle Goest die schrijft een, een plan, hè, de winnaars van morgen. Dan zou je denken dat het over de jeugd gaat. Nee, maar dat geen zijn woord. de winnaars. Maar ja, geen woord, nee, het nee, alleen geen... Maar over de BVO's. Ja. Nou, kom op nou. Terwijl ja. het toch begint bij de jeugd. Ja, dat lijkt me wel. En, uh, we, we lopen steeds, steeds meer achter de feiten aan. Op, ja. op ieder niveau, op, op elk gebied. Ja, dat kan zo niet langer. Nou, gelukkig, vanmiddag om vijf uur aan de Spanjaardslaan... beginnen de minis en de kabouters bij HFC aan het seizoen. Nee, jongen, 170 van die, van die ukken. En dat is de toekomst. Ja, ja nee, dat vind ik ook. Laten we het daar maar op houden. Ja. Even nog naar gisteravond, want de eerste 20 minuten. Mm -hmm. Ik dacht, hé hey, jongens, er is een nieuw lang. Hey, ik vond het echt leuk. Begin. Ja. Ja, alsof er, alsof er geen... geen, uh, uh, geen ja, hoe zeg je dat? Geen druk was. Er werd heel, heel vrij gevoetbald. Ja. Er werd heel veel naar voren gevoetbald. Uh, maar goed, bij de eerste beste tegenslag was het... Uh, dat is voorbij. Maar kun jij je voorstellen dat een speler als Bruna in de verdediging wordt opgesteld? Ja, maar wat is er anders? Nou ja. We, we zijn op dit moment heel, uh, heel, heel veel. Heel veel um, we hebben heel veel middelmaat. En ja. de, de, de, de hele grote talenten die we, ik noem maar tien jaar geleden, hadden. Uh, en dan vooral de creatieve talenten, want die moeten vaak het verschil maken. Uh, met, met creativiteit uh, zorg je ervoor dat een tegenstander een stap te laat is, omdat je er anders over denkt. Um, dat, dat missen we op, op dit moment op, op bepaalde posities. Kijk, een jongen als Snyder, ik moet eerlijk zeggen, hij zag gisteravond weer echt super fit uit. Absoluut. Ja. Maar in zijn eentje kan hij het ook niet. Nee. nee, nee. Hé, hey, we gaan het over leuke dingen hebben. Want je zit hier in een nieuw pak met daarop het embleem: voetballen in Haarlem 023 Cup. Ja. Prachtig. Een bal breng je mee. Ja. En wat staat daarop? Het vignet van uh, voetbalinhaarlem.nl. Wat een ontwikkeling, man. Ja, het gaat, het gaat als een trein. We gaan dinsdag beginnen met de eerste speelronde. Um, 24 clubs die gaan, uh, die gaan meedoen. En um, ja, we hebben een, uh, twee, twee mooie partners. We hebben uh, Beltona, het, uh, het Nederlandse voetbal um, sportmerk En we hebben clubkledingwinkel uh, uh, oh, En met z'n drieën. Oh, in eigen. Uh, uw eigenverzekering.nl trouwens ook nog. En met z'n met vieren um, ja, hebben wij dit initiatief uh, opgepakt. In, uh, het dinsdag eindelijk beginnen. Fantastisch joh. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is er voor meer nieuws? Nou ja goed, um, HC is natuurlijk al, al drie weken onderweg. Um, niet de start die, die gehoopt was. Ik denk wel dat het een, een realistische start is. Um, je ziet dat, dat uh, um, veel clubs uh, waar, waar die ook in de Tweede Divisie uh, uh, actief zijn, dat die um, spelers hebben met. Um, ...uitzonderlijke kwaliteiten... ...en ik denk dat er bij HFC niemand is... ...die er op die manier bovenuit stijgt. Aan de andere kant, dat zag je vorig jaar ook... ...HFC is wel een hele groep ...en echt een team. Um, goed, uh, Ted Verdonkschot uh, is uh, nu uh, uh, zeg zes weken onderweg. Nee, dat zeg ik niet goed. Zeven weken. Zeven weken ja. um, geef me even de tijd. En dan, dan heb ik echt wel vertrouwen dat het goed komt. Ja, want de eerste wedstrijd uit tegen Kozakkerboys... ...Klootzakkerboys zeggen wij allemaal... Uh, uh, ...eindigt in een gelijkspel... Ja. Dat is toch een van de, van de teams die genoemd wordt als nieuwe kampioen. Samen met Liende. Samen met Liende, Beek ja. erop ook weer een gelijkspel. Ja, ja. Maar als je naar Kozakkerboys kijkt... Dan, dan, dan, en ze spelen dan die, die woensdag daarop voor de beker... en binnen 38 minuten staan ze met 4-0 voor bij AFC... Ja. dan heeft HFC het heel goed gedaan. Dat denk ik ook. Ik denk wel dat HFC de massa heeft uh, gehad dat, uh, uh, dat ze Kozakkerboys nu al ontmoet hebben. En niet um, uh, bijvoorbeeld... Uh, of, uh, of drie weken terug. En niet nu of over een maand. Want dan ja, dat, dat elftal is ook voor mij... gewoon een, een kampioenskandidaat. Ja, absoluut. Ja. Zondag, AFC-HFC. Er zal, er zal niet veel publiek komen. Want het is live It op is televisie. Live. Nee, dat is natuurlijk de, de, de Noord-Hollandse klassieker in, ja. in het amateurvoetbal. Ja. Een, een, een mooiere mooie derby is er niet. De vaste, de vaste toeschouwers van HC gaan mee, dat weet ik zeker. Dus, maar ik ga stiekem eens even op de tv kijken, want het lijkt me zo spannend. Ja, ja dat denk ik ook, ja. ja. Hartstikke leuk. Nou, dankjewel joh. Heel veel succes met je competitie. Dankjewel. Waar is de eerste wedstrijd en hoe laat? Um, nou, we beginnen dinsdagavond om, uh, om acht uur. En uh, er worden uh, um, dinsdagavond acht wedstrijden tegelijk gespeeld. We hebben drie polls op, op dinsdag en eentje op, op woensdag. Um, en dan uh, over het algemeen is dat de, de eerste dinsdag van de maand. Um, ja goed, ga naar voetbalinharland.nl slash onder23cup. En je ziet het hele programma. En in jouw ogen, welke wedstrijd is het de mooiste dinsdag? Um, dan ga ik voor... Um, ja, dan kijk ik toch weer met een klein, klein geel-zwart hart. Dan ga ik toch naar Allianz schoten. Hartstikke leuk, joh. Veel succes. Dank je wel. Dank je. Uh, ze zijn we allemaal klaar voor uh, voor Leon eventueel is Leon er zelf klaar voor <laughs> laat ik dat maar even... altijd altijd <laughs> ja oké okay. Leon uh, uh, nog even iets op je keyboard dan kunnen we even kijken of het volume Ik hoor niet. hier Kan ik hier wat horen? Nee, dat, dat klopt. Als ik de microfoon zo dichtzet... want uh, zo gaat de microfoon namelijk open gaan kunnen de luisteraars daar thuis ook horen... dat werkt met techniek. Als je hier de microfoon openzet... Uh, en uh, je wilt terugluisteren via de speakers in de studio... dan gaat het rondzingen en dan krijg je zo'n piep. En dat moeten we niet hebben. Vandaar dat uh, uh, ik... ik, ik uh, Echt de gasten moet vragen om zoveel mogelijk met koptelefoon even te luisteren. Want we zullen het geluid niet direct hier op de speakers horen. Maar in de ether, luisteraars. U krijgt het optreden van Leon de Graaf. De man bekend van Pittsburgh. Leon, wat ga je, wat ga je voor ons zingen? Ik doe iets, uh, iets heel ouds. Ja. En dat is, uh, ik zou wel eens willen weten. Oh, tjul de kort. Oh, wat e leuk. Een van de mooiste Nederlandse nummers, dus vandaag. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, dank je. We gaan ervan genieten. Ik, ik zou ja. wel eens willen weten. Waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren of het dal voor de kou te bewaren.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 Als een eerbied aan God die het water schiet. Waarom zijn de zeeën zo diep? Ik zou wel eens willen weten. Waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen. Wellicht door hun tienduizend vragen. Ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Zo moe? Zijn de zeeën zo diep? Zijn de bergen zo hoog? Zijn de mensen zo moe Kijk eens! Dank jullie, dank, je, dank je. Ja, geweldig, Leon. Dank je. Maar, ja, ik wist helemaal niet dat jij ook uh, uh, met het Nederlands stalen. Van, ja, ja, van alles. Van alles. Ah, van alles, van alles. Ja, dat Als je natuurlijk een feestje hebt, ja, dan moet je ook van alles moet je zien. Van alles. Dan uh, verwachten de mensen dat ook van je. Precies. Nou, uh, leuk dat je dat hier live voor ons wil doen. Uh, vanmorgen, heel veel plezier. Van, van, ja. vanmorgen. Uh, misschien dat je straks nog wat... Uh, heel graag. Uh, heel nou, graag. leuk. En dan misschien in het Engels. Kan ook. Kan kan ook. ook. Ja. Nou, Frans. Ja, Frans ook. Ja. Kijk, Henny. Ik, ik hoor je liever overal op de <laughs> Kan ook. Hans Wolf is in de studio. En Hans Wolf is, dat heb ik al in de aankondiging gezegd... de nieuwe voorzitter van de stuurgroep... die het wielrennen in Zandvoort op de kaart gaat brengen. Hans, je hebt nieuws. Ja. Wat klinkt dat mooi, hè? voorzitter van de stuurgroep. Ja, Henny, wij gaan Zandvoort op de internationale... maar ook op de nationale uh, wielerkaart uh, zetten. Um, als je het, de naam Valkenburg noemt, dan heeft iedereen het over fietsen. Waarom niet bij Zandvoort? Um, om meteen met de deur in huis te vallen... als je kijkt wat wij hebben hier in Kennemerland en omgeving... is werkelijk het mooiste van het mooiste van het mooiste... Um, hij heeft nog niet zo lang geleden met, uh, met Dick Heuvelman... de man van de en de Giro... die dat naar Nederland hebben gebracht... een parcoursverkenning gedaan. En moet je eens even voorstellen, je zit in een helikopter. Je begint bijvoorbeeld in Amsterdam. Je fietst uh, denk ik via halfweg of zo naar het kopje. Haarlem pak je mee. Je gaat over de zeeweg. Je pakt uh, de boulevard met veel toeschouwers. Je pakt het uh, circuit en je kunt... Nou, door het dorp heen, nog even via Heemstede Haarlem. Als een voorbeeld. Kan het nog mooier? We hebben zand, zee, strand, et cetera. Drie uur op televisie, hè? Ja. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ja. Over de hele wereld. We hebben nu in, de, in het EK, wat, wat nu in uh, Bretagne gaat plaatsvinden... geloof ik, waren er 60 live uitzendingen. Althans in 60 landen, moet je nagaan hoe dat gaat. Het worden er meer. Het is een, een sportambitie, maar er is meer. Er zijn, um, het is dus niet alleen... Uh, Zandvoort op de wielenkaart zetten, maar het heeft ook met een economische, regionale, uh, met een toerisme factor te maken. Uh, breedte in de sport, marketing. Um, je moet het ook zien dat wij, Ik um, hebben het over 2019, hè? want dat, het mooie moment is dat het uh, 60 jaar na 1959 is, klopt ja, dat? Ja, het ja. Uh, wereldkampioenschap uh, op het circuit. Dus dat zou een mooi moment zijn. En um, de plannen ernaartoe... hebben we ook al over gesproken. Um, je kunt niet zonder meer zeggen van... oké, okay, we gaan meteen de finale doen in 2019. Natuurlijk, we moeten een bid maken. We moeten een goede indruk maken. We moeten een stabiele organisatie. hebben. We moeten heel veel dingen nog gaan doen. En een van die vele dingen is dat we heel breed... De, het, het verhaal moeten gaan neerzetten. Dat betekent dat wij ook... in Zandvoort een omgeving met veel actoren... moeten gaan werken naar aanloop-events. Naar... Het in de markt zetten van uh, het fietsen in Zandvoort en omgeving. Dat kan zijn semi-klassiekers, uh, 24 uur van Zandvoort... voor profs, junioren, vrouwen, gehandicapten... een vierdaagse mountainbike-strand, uh, omloop van Zandvoort... Uh, wat er al is, Zandvoort, Katwijk-Zandvoort, uh, circuitloop. Dat circuitloop is even een een puntje wat wij, waar we de afgelopen dagen over hebben gehad. Dat wordt georganiseerd door de Champion. Een, uh, denk ik een, een betrouwbare, betrouwbare partner... die veel meer dingen doet. Hè? Dam tot Dam, uh, de halve marathon van, uh, van Egmond. Uh, luik, luik voor amateurs. Jij uh, ja, hebt gisteren vergaderd hè? Ja. met uh, Champignon. Ja. En je hebt eigenlijk al een afspraak gemaakt... voor een eerste activiteit. Zij zijn uh, in, on board, zoals dat heet... voor een uh, activiteit die wij plannen voor eind maart uh, volgend jaar... Eh, daar organiseren zij al gedurende twee dagen de nodige activiteiten. Ook de circuit lopen, et cetera. Maar er is tijd over. En wij gaan met hen meesurfen. Dat, dat betekent dat wij aan het eind van de, van de middag... waarschijnlijk de zondagmiddag... een fantastische journey eh, tour over het circuit... en door het dorp gaan organiseren. Met wat ook al gepland is. Wat wij moeten gaan bespreken verder. Maar ook de Solex race door... Uh, Zandvoort, Nou heeft Solex niet zoveel met fietsen te maken. Ja, fiets met hulpmotor mag je zeggen. Uh. Uh, maar laten we eerlijk zijn. Het is een uh, fantastisch evenement. En dat zal dan de eerste zijn. En dat, uh, dat betekent ook dat we die administratieve organisatie nu klaar gaan zetten. We gaan de komende weken met heel veel mensen om de tafel zitten. Uh, Gemeenten, uh, sponsors, uh, veiligheidsmensen. Uh, ja, mag ik je daar even over onderbreken? Want uh, burgemeester Nick Meijer bijvoorbeeld is voorzitter van het Erecomité. Die praat met de commissaris van de Koning. Die gaat waarschijnlijk ook meedoen. Wie er ook in zit is Henk Uildriks... de voormalig directeur van Sportservice Noord-Holland. Die komt ook volgende week vrijdag. Want volgende week vrijdag in de haven van Zandvoort... is de eerste vergadering. Klopt. We hebben volgende week om acht uur in de haven. Um, ongeveer 12, 13 mensen. Dat kunnen er ook 14, 15 zijn. Ja, maar en daarom, daar wil ik even een ja. vraag over stellen. Want stel nou er zitten luisteraars en die zeggen... goh, wat een leuk initiatief, ik wil meedoen. Mogen die komen? Ja, het grappige is, ik heb gisteren een plek gereserveerd... voor dertien personen, vierde persoon. Maar naar de haven mag je altijd komen. Um, het antwoord is ja. Want wij willen graag weten van alle diverse geledingen die er maar zijn... horizontaal en verticaal. En daarom hebben wij mensen uitgenodigd. Maar als er meer mensen zijn die zeggen van... we hebben ideeën, we hebben plannen, we kunnen meedoen als vrijwilliger... of we willen dit, we willen dat... Hartelijk welkom. Eigenlijk is de 9e uh, september in de haven de eerste, laat ik zeggen, officiële aanzet. Dat we de, alle koppen bij elkaar steken. Dus iedereen die wat, wat zinnigs heeft te melden. Uh, op basis van wat ik net heb, heb aangegeven, wees welkom. De volgende stap zal zijn dat wij uh, luisterend naar iedereen dingen op papier moeten gaan zetten. Want uh, je kunt niet zonder gemeente en provincie uh, iets doen. We hebben bijvoorbeeld geen rode rotcent, dat is heel simpel. Uh, iedereen moest zijn eigen koffie betalen, zo, zo basaal is dat. Maar als het een keer gaat lopen, je hebt stukken papier... dan kan de gemeente ook zeggen, oké, okay, dit ziet er goed uit. Een sponsor zegt, dit ziet er goed uit. Hier heb je duizend euro, dan kun je weer verder. Het, het, heel basaal, en dan moet het iets gaan worden. Wij zitten nu in stap één. Dus eigenlijk hopen wij dat wij de komende weken... heel veel stukken op papier kunnen gaan zetten... zodat wij de officiële gremia in kunnen. Maar 9 uh, september is cruciaal, Hennie. Dat is heel belangrijk. Ron Smit komt ook, hè? Ja. Dat mooi. Tuurlijk. Oké. Okay. Charles, ik, ik ben stapelgek op Franse muziek. Heb jij Hélène toevallig? Eh, uh, Hélène. Wie is dat? Heb je daar verkeering mee of zo? Is dat nou, wel. Hard, ik, heb wel ja. ik heb wel Nathalie voor je. Ja. Oh, doe, doe maar Nathalie. Mag dan. Nathalie? Ja, laat maar komen. Uh, ja, kan nee. dat al, Charles? Ja, dat kan op zich wel, maar dan moet ik die eerst gaan opzoeken. Dus, en ik had al een plaatje nee, klaarstaan. staan. Nee, ik kan hem spelen, Nathalie. Oh, je, oh, je kan hem spelen? Is dat, oh, dat, we dat is leuker. Oh, dat is je dat doen? Oh, van Gilbert Bécot. Er is een malkere vrouw, Henry, maar als jij die ook goed vindt. Ik niet uit dat ze maar mooi is. <laughs> Leon de Graaf, luisteraars. heel mooi. Die is Met, mooi. Met uh, een de Franse de chanson. Gil Gilbert Bécot. Heel goed. goed. Heel, heel goed. goed. La place rouge est vide. De voir ma marche, Nathalie. Il a cheveux blancs, mon guide. Nathalie mm, Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait Un tapis Je suivais par ce froid dimanche Nathalie mm, Nathalie Elle parlait en phrase sobre De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Devant ma marché, Nathalie. Je lui pris son bras et la souris. Nathalie, hmm, Nathalie, à sa chambre. A l'université, een bande d'étudiants l'attendaient impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie, elle traduisait: Moscou, les plaines de crème et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché En riant à l'avance champagne de France Et on a dansé Mais quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie mmh, Nathalie Finis les phrases, les paroles sobres, ni dans la révolution d'octobre, on était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais, un jour, à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide pour Nathalie, pour Nathalie. Oui, ça, oui, ça Oh, Nathalie Oui, ah, ah C'est pour Henny Henny et Nathalie ah. oui, C'est pas Hélène Aujourd'hui, c'est Nathalie Woo! Nathalie <laughs> <laughs> Overlode <Yeah>. over. <laughs> over. hey, u hoorde Leon de Graaf, dames en heren. En het is natuurlijk fantastisch dat iemand... A. Frans spreekt. B. Frans zingt. En C... Nathalie de eer van het leven geeft. Kijk. Ik zal één ding doen, uh, Leon. Normaal, als wij voetballen met elkaar, ben ik nog wel eens gemeen tegen je. Ik nee, je nee, ik. nooit. Ik zo, geef je nu niet. absoluut vrije doorgang. Ja, alle ruimte, ik ik alle ruimte. Heerlijk. Ja, ja fantastisch. Geweldig leuk eerste uur hebben we gehad van uh, de Watertoren Sport. Helaas, het klokje tikt. En dat tikt hier uh, net zo snel als ergens anders. Dat betekent dat we bijna aan het eind zijn, Charles. Ja, van het eerste uur, Henny. Want yeah. jij komt toch nog een vol uur terug? Nou, en, of, uh, moet je, of moet je voetballen? En Leon de Graaf komt terug, hè? Zo is dat. We, blij, we uh, blijven gewoon zitten. Ja, we <laughs> hopen dat hij nog uh, wat voor ons muzikaal in petto heeft. Maar zeker. dat zou ongetwijfeld. Want hij kan een avond vullen als het, uh, als het <laughs> daarom gaat, toch, Leon? Jazeker. Helemaal goed. <laughs> uh, we gaan eruit nog met een heel klein kort stukje muziek. En dan uh, volgt al heel snel het nieuws en de Luisteraars, Tot zo.